De organisatie van Pukkelpop kon niets doen aan de ramp door het noodweer afgelopen donderdag. Dat concludeert het Openbaar Ministerie in België na voorlopig onderzoek. Volgens de OM, voor, eh, eh, volgens de OM heeft het, was het zo noodweer zo ernstig dat de organisatie niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het drama. Op Pukkelpop kwamen vijf Belgen om het leven en raakten tien bezoekers zwaar gewond. Onder hen zijn drie Nederlanders. De vroegere nummer 2 in het regime van de Libische leider Gaddafi is overgelopen naar de opstandelingen. Het is oud-premier Abdel Jalouds die Gaddafi in 1969 hielp aan de macht te komen. Tussen 1972 en 1977 was Jaloud premier en tot de jaren 90 was hij Gaddafi's belangrijkste vertrouweling. Na oneenigheid werd Jalouds door de Libische leider op een zijspoor gezet. Toch betekent zijn overstap volgens de opstandelingen dat Gaddafi macht verliest.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 In de Amerikaanse staat Arkansas zijn drie mannen vrijgelaten... die mogelijk 18 jaar onschuldig gevangen hebben gezeten. Als tieners waren ze veroordeeld tot levenslang... en de doodstraf voor de moord op drie jongetjes. Maar later werd hun DNA niet op de slachtoffers aangetroffen. Ze kwamen vrij door een schikking waarbij ze strafverlaging kregen... in ruil voor een schuldbekentenis.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 Goedemorgen, u bent niet een week te vroeg, want we zijn er elke week uit. Zwitserland wordt steeds duurder, tot ongenoegen van de Zwitsers zelf. En gevolgen van de onzekerheid rond de euro en de dollar, daarom wordt het steeds duurder. Noorwegen herdenkt dit weekend de slachtoffers van Breivik, maar we beginnen met Israël. Egypte trekt zijn ambassadeur uit Israël terug... en Hamas zou het bestand met Israëli's hebben beëindigd. Kortom, de spanningen tussen Israël en zijn buren lopen weer hoog op. Correspondent Sander van Horen vertelt wat hij weet... over het opzeggen van de wapenstilstand door Hamas.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 Hamas is die belangrijker dan de politieke, toch?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 teruggestuurd worden. Maar ja, het is wel heel duidelijk een signaal... dat de nieuwe uh, leiding in Egypte uh, wil geven aan het adres van Israël. Sander van Horen was dat. Nou, naar Zwitserland. Want al een paar weken probeert de Zwitserse regering... samen met de Centrale Bank met allerlei maatregelen... de koers van de Zwitserse frank omlaag te krijgen. Maar het haalt weinig uit. Zolang er onzekerheid heerst rond de euro en de dollar... vluchten veel beleggers in de veilige Zwitserse munt. De Zwitserse economie heeft daar steeds meer last van. Exportproducten worden te duur en... Toeristen blijven weg. 30 graden en uitzicht op de bergen. De jongvrouw, de muntje, de eiger. Camping Lazy Run Show bij Interlaken. Het plekje kost hier ongeveer 50 euro... voor een stel met twee kinderen, een auto en een caravan. Het is redelijk vol, maar de eigenaar Stefan Blatter... Die heeft het dit jaar wel duidelijk gemerkt. Zo, nee, zo'n zoon, ik zo'n zoon met 15 procent... overnachtingen door dat. hele gezien Eventueel zogar 20 weniger minder als geen over de jaar. Ja, we rekenen op ongeveer 15 misschien zelfs wel 20 minder dan vorig jaar. En merkt u ook dat mensen dan minder uitgeven? Of ook even kürzter stehen. In van twee weken, staan ze dan nu nog 5 dagen, 7 dagen. Ja, je merkt vooral dat mensen minder lang blijven staan, dus niet meer twee hele weken, maar een dag of vijf of zeven. En ze kopen ook minder in het winkeltje op de camping. Dat merk je wel. En dan staan hier nog een paar Nederlanders, zoals dit gezin, lekker bruin gebrand al. Doet u ook wat zuiniger aan nu met die dure frank? Je gaat het uh, wel bewuster, uh, bewuster doen, ja. Mevrouw knikt ook hevig, ja, ja. Wat, wat heeft u allemaal niet gedaan? Nou, wij zijn minder vaak uit eten geweest. Ja, zijn, uh, toen we in Italië waren, uh, mm -hmm. uh, ga je per week zeg maar vier keer, vijf keer uit eten. En dan ben je 70, 80 euro kwijt met uh, een gezin met vijf... Uh, ...uit vijf personen bestaat. En we gaan hier de eerste avond uit eten en we zijn al 150 Zwitserse frank kwijt. Nou, ja, 150 uh, Zwitserse frank is ongeveer 140 uh, euro. Nou, dat doe, je niet, uh, dat doe je niet vier keer in de week. Nee, dat is ongeveer het dubbele. Dus ja. heeft u meer boterham gesmeerd? Uh, nou, we hebben onze knaakwasjes opgegeten. En, uh... De Zwitserse frank is omhoog gegaan, maar de prijzen zijn exact hetzelfde. Kortom, uh, als je gaat inwisselen, dan, uh, dan merk je het. En als u alvast aan de wintersport denkt, of aan volgend jaar? Als ik uh, nu zou moeten kiezen en ik zou twijfelen over Zwitserland-Oostenrijk... zou ik nu Zwitserland laten vallen, ja. We klagen niet, maar nee, uh, we willen gewoon ook uh, plezier hebben... zonder dat je continu uh, moet letten wat, wat alles kost. En uh, nogmaals, uh, de prijzen zijn uh, vaak gewoon bijna het dubbelen. En ja, dan is het niet leuk meer. Ritsers, kan het bijna niet met de koeien in het Emmental. Zo'n lange dorpjes die wereldberoemd zijn geworden vanwege wat ze van die koeienmelk dan maken. Emmentaler kaas. Ursula Kemper die heeft net de tanks schoongemaakt... waar elke morgen de verse melk van de boeren uit het dorp in verdwijnt. We rijden de Emmentaler zelf raus in de keller. De speciale smaak wordt gewoon recenter... Und in We laten hem een jaar rijpen in de kelder. Daardoor krijgt hij zijn smaak in die grote gaten. En dat is alleen maar zo te maken. Dat krijg je niet uit een fabriek. En het is ook heel bijzonder, maar het is niet goedkoop. Met die wisselkoers wordt er veel minder geëxporteerd. Circa 75% der emmentaler in de Schweiz wordt exporteerd. We zijn sterk afhankelijk van de export. Ja, drie kwart is voor de export, vertelt haar man. Dus daarom hebben we enorme last van de sterke frank. Die maakt de kaas heel duur in het buitenland. Ja, of je moet zakken met de prijs. Die in de overnameprijzen zijn in de jarenfrist meer dan 2 franken gesunken. Het is natuurlijk voor ons als verarbeider der roomil, wie ook voor die bouwen, zeer dramatisch. De handelaren zakken met de prijs, dat scheelt nu al 2 frank per kilo, dat maakt ons het leven wel erg moeilijk. Sinds 1 mei dieses jaren zijn momentaan zes Emmentaler. Er zijn dit jaar al zes kaasmakerijen van Emmentaler gesloten. Dus ik maak me ook wel zorgen. Want als die Zwitserse frank zo duur blijft, dan zullen er vast nog wel meer volgen. Een verslag vanuit Zwitserland was dat van onze correspondent Wouter Meijer. Na de aanslag in Noorwegen worden in het land verschillende zondebokken aangewezen. Een van hen is de oprichter van de Noorse website document.no. Hij kreeg heel Noorwegen over zich heen... omdat Anders Breivik een fervent bezoeker van de site was. De oprichter trok zich terug als kluisenaar. Maar toch ging onze correspondent Rolien Creton op zoek naar hem. De oprichter van document.no is moeilijk op te sporen. Hij heeft zich de afgelopen weken verstopt. Hij heeft uiteindelijk toegestemd om het te ontmoeten... maar wil niet op een openbare plek afspreken. Alleen in zijn eigen auto. Dus ik wacht hier nu in Aidswol, een uurtje rijden van Oslo. Er staan ongeveer zo'n zeven auto's, maar er stapt niemand uit... Grote blauwe bestelbus. En een, een riezen Oké. Okay. Ja, een toetjes hond. Een wacht Ja. Hij stelt voor om bij het lokale kerkje te gaan zitten. Hij neemt zijn hond mee. U bent erg argwanend hè? U wilde niet afspreken op een openbare plek en niet bij u thuis. Hoe komt dat? Hij wil zijn gezin beschermen, zegt hij. Even een hondendrol met een zakje. De heer Fabrizio ook in les Hij heeft heel veel kritiek gehad in Noorwegen. En dat komt omdat ja, Anders Breivik zeer actief was op zijn site. En dat is een site. Waarop mensen eh, zeg maar strijden tegen de multiculturele samenleving. Daar zijn mensen, daar werken ik gaan discussiëren openlijk. Ja, dus dit is een site voor mensen die bang zijn voor islamisering van het Westen en die vinden dat ze hun mening niet op andere plekken mogen uiten. Het is hier een beetje verlaten, we lopen langs twee. Bewoners. Kennen mensen hier u? ik Hij zegt niet iedereen groet me meer na wat er gebeurd is. Maar over uw site, hè? in hoeverre hebt u een verantwoordelijkheid... voor de toon die op die site wordt uh, gevoerd? De toon van het, van het debat? Dat ik nog geld met een toon. Er is niets mis met de toon van het debat, zegt hij. Er is politisch herske techniek voor om stoppen een debat dat niet wil hebben. Dat is alleen een manier van de, van de elite zegt hij om, om dit immigratiedebat te stoppen. Kan Breivik andere mensen inspireren? daar het hij hans tanker om actie en je Hij zegt uh, ja er is een groot verschil tussen de ideeën van Breivik en uh, zijn uiteindelijke daad. Maar er zijn mensen die zeggen dat Breivik is een product is van uw site. Dus op de site worden eh, linkse mensen landsverraders genoemd. Er eh, wordt gezegd dat Noorwegen bedreigd wordt door moslims. En Breivik voelt zich zeg maar, de redder van Noorwegen. Die kan ik stoppen in debat. Hij zegt, het debat wat wij voeren op onze site... Dat kun, je niet, uh, dat kun je niet negeren, dat kun je niet stoppen. Een bijdrage was dat van onze correspondent, Rolien Crutton. Steeds vaker wordt cocaïne in vloeibare vorm gesmokkeld. Dat is veel gevaarlijker dan bolletjes met poeder. Dat straks, de verkeersinformatie. Ik kan u geruststellen, er is geen verkeersinformatie. U kunt lekker doorrijden op deze zaterdagochtend. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. De Verenigde Naties komen dit weekend met een rapport over de Gaza-flotilië. Internationale vloot van schepen vervoerde vorig jaar hulpgoederen naar Gaza, ondanks een verbod van Israël. De Israëlische marine greep hard in en daarmee kwamen negen Turkse actievoerders om het leven. De Nederlandse antropologe Anne de Jong was er destijds bij, en nu in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Er kan elk moment een uh, rapport uitkomen van, uh, van de Verenigde Naties. Uh, moeten we de spanning die op dit moment gaande is in Israël, het eerder deze uitzending over. Over hadden moeten we dat in dat licht ook een beetje zien? In die context zien. Nou, ik denk dat het belangrijk is om die twee zaken apart te zien. Um, in de eerste instantie uh, is het belangrijk om op te merken dat het Verenigde Naties rapport over de flotilla een tweede rapport is. Ja. Gelijk na de flotilla is er een eerste rapport uitgekomen van de Mensenrechtenraad uh, die zeer kritische uh, conclusies heeft getrokken. En er was zowel Israël als Turkije het eigenlijk niet mee eens. En daarom is er een volgend onderzoek ingesteld waarvan dit weekend de resultaten uh, zullen komen. En wat verwacht u daar eigenlijk van? Uh, ik verwacht dat het eigenlijk weinig nieuws zou brengen en dat het eigenlijk meer een politiek rapport is dan dat het daadwerkelijk juridisch of voor de activisten of voor de, de, de uh, uh, gewonden en, en uh, mensen die overleden zijn betekenis zou hebben. Maar als het weinig nieuws bevat dan betekent dat dat zowel Israël als uh, Turkije het wederom er niet mee eens zullen zijn. Uh, nou ja, in, in het vorige rapport, laten we daar heel erg duidelijk over zijn... die is gewoon aangenomen. De enige die nee. daar een probleem mee had, was Israël. En in, uh, in, in dit rapport heeft Israël er zelf een, een, een, een aandeel in gehad in het onderzoek. Ja, dus het is een andersoortig rapport. Nou ja, we moeten kijken wat er dan precies uh, in staat. Het is uh, inmiddels ruim een jaar geleden. Uh, u was erbij, er een boek over... Uh, wat u heeft studie naar uh, uh, verricht. Uh, hoe, hoe kijkt u eigenlijk terug op die dag? Ja, het is uh, vrij heftig. Het, is nog steeds, het blijft voor mij onbegrijpelijk. Er zijn achteraf mensen die gezegd hebben... ja, maar je had je, had je dit niet zien kunnen aankomen, dat zien kunnen aankomen. Nou was het uh, nog steeds heel duidelijk voor mij dat we eventueel gearresteerd konden worden. Daar waren we bereid toe. Maar het gebruik van dodelijk geweld en de mate van geweld dat Israël toen tegen ongewapende burgers heeft gebruikt... Uh, is ongelooflijk en het heeft nog steeds een impact. Ja, want u, u, ik zei, u, u verricht de studie. Als antropologe uh, heeft u daar studie verricht... In, uh, zo, in, in zowel in Israël als in de bezette gebieden. Uh, waarom was u eigenlijk uh, op die vloot dan, als wetenschapper? Als wetenschapper. Uh, ik, ben, uh, ik heb twee jaar een promotieonderzoek gedaan... in Israël en de Palestijnse gebieden. En als je dan wordt geconfronteerd... met zulke heftige mensenrechten schendingen... vind ik het niet langer voldoende om academische artikelen te schrijven of conferenties bij te wonen. Ik heb toen bewust de keuze gemaakt om ook daadwerkelijk iets te gaan doen. Dat is niet dat ik van wetenschapper naar activist eh, ben veranderd... maar meer omdat alle twee een politiek standpunt is. Het is absoluut politiek wat ik heb gedaan... door aan die boot eh, mee, te, mee te varen met de boot. Aan de andere kant je niet uitspreken of het afzwakken... of alleen spreken in politieke taal over mensenrechten schengen... is ook een politiek standpunt. De vraag is of je dan nog onafhankelijk bent als wetenschapper, hè? Uh, absoluut, in die zin. Uh, ik ben niet als activist maar uh, naar Israël en de Palestijnse gebieden gegaan. Die is juist andersom. Naar aanleiding van mijn onderzoeksresultaten, van mijn conclusies... Uh, ben ik meegegaan uh, aan boord van de flotille. Omdat u vond dat er nog een keertje wat zou moeten gebeuren. Maar zou u bijvoorbeeld nu, uh, als u weer werd gehouden... Uh, zou u dan opnieuw meevaren? Nou, ik ben op dit moment zeven maanden zwanger. Dus ik zou even, überhaupt niet op een boot <laughs> <laughs> stappen. Nee, even niet. Uh, maar ik zou het wel steunen. In die zin, um, ik denk dat het belangrijk is om aandacht te blijven vragen voor wat er daar nou echt daadwerkelijk aan de hand is. Niet alleen de berichtjes over hier een aanslag, daar een, een vergeldingsactie, maar ook een stapje verder kijken in Nederland van, goh, wat is daar nou aan de hand? En wat ik doe, bijvoorbeeld boeken schrijven, maar ook uh, artikelen, um, is aan een andere manier... Um, een ander middel voor hetzelfde doel, natuurlijk. Ja, ja en iedereen die dat wil uh, lezen, het boek heet Geen Vijanden: Duizend Dagen in Israël en de Palestijnse Gebieden. Anne de Jong, dank u wel voor het gesprek. Dank u wel.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 En dat gebeurt nu ook onder andere met uh, vloeibare bollen, zoals wij dat uh, hier noemen. Dat is eigenlijk uh, cocaïne opgelost in water en dan verpakt en dat wordt dan geslikt. Dan vraag je meteen af: wat is het voordeel daarvan? Nou, men denkt dat het voordeel is dat ze dan uh, minder snel worden uh, onderzocht en minder snel worden dus gepakt uh, door ons. De werkelijkheid is gelukkig anders. En hoeveel van die uh, vloeibare bolletjes slikkers hebben jullie al gehad afgelopen tijd? Nou, we hebben vorig jaar ongeveer uh, 500. Uh, bolletjes slikkers aangehouden. We hebben de afgelopen periode, en dan moet ik uh, eind 2010 tot nu ongeveer 50 verdacht hebben aangehouden met uh, vloeibare bol in hun lichaam. Nu denkt men dat het minder zichtbaar is, maar jullie zijn toch op het spoor gekomen. Hoe ging dat de eerste keer?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 Dus en dat willen we gewoon natuurlijk, uh, dat is een van de volksgezondheidsredenen om te zeggen van, joh, daar ligt gewoon heel veel risico op het gebruik van vloeibare bommen. Roland Schelters was dat, brigadecommandant van de Brigade Recherche Informatie. Het is het enige woonoord voor Molukkers in Nederland, nunette in Vught. Ooit was het een concentratiekamp in oorlogstijd, maar na de oorlog een woonoord voor Molukkers. Ze vochten voor ons land in Indië en kwamen hier zogenaamd tijdelijk wonen. Maar ze wonen hier inmiddels 60 jaar. En dat feit vieren ze vandaag in woonoord Lunette in Vught. Theo Verbrugge ging van tevoren even kijken. We zijn een artiest uit Indonesië. Om drie uur uh, komt er een delegatie van theatergroep uh, Cabresi, dus, uh, theatergroep uit uh, uh, Mulke, om hier voor de allereerste generatie, die vanaf 51 zeg maar, hier naartoe zijn overgebracht, om voor hun op te treden. En, en dat je wordt je afgesloten... Uh, Hoe oud bent u? Mag ik dat wel zeggen? Voor mij wel. Doe maar uh, 43. Dus u bent hier geboren, ja. hè? dus uh, onder de 60 jaar, ja, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Later tweede generatie. Je ziet hier heel veel generaties in het woonoord. Hè? Je hebt ja. de oudere generatie, je ziet hier ook jonge jongens... Ja, op, waar uh, die hartstikke Brabants uh, ja. spreken. Ja. Alle generaties door elkaar. door elkaar. Is dat het fijne om hier dan toch in dat enige overgebleven woonoord... in Nederland te willen blijven wonen? Ja, tuurlijk. Als je de prikkelen hebt gezien van 89 tot met 93... Voor degene die het niet weet, dit woonoord... dat was het voormalige kamp Vught, concentratiekamp. Jullie kwamen daar hier terecht in, in Nederland. Dat uh, wilde de gemeente eigenlijk weg hebben. Zij gaan jullie maar in gewone huizen wonen in, uh, in het dorp uh, Vught. Ja. Jullie wilden in dit oude woonoord blijven. En eigenlijk zijn die, die, die uh, kampementen bijna nagebouwd. Je kunt ze er nog terug in herkennen. Ja, ja, ja. Dat heb ik altijd heel vreemd gevonden. Ja, ik weet niet wat ze misschien is, de, is van cultureel erfgoed of zo... wat ze willen bewaren. Dus, dus dat voor u dan? Was dat voor u ook zo? Uh, nee. Je van nou nee, doe het mij in die oude stijl. En mijn pa die blijft nog steeds volhouden dat hij nog steeds knielmilitair is. Dus ja, ik ben daarmee opgegroeid. En ja, zeggen ik, ik weet niet beter, maar ja, mijn ogen zijn wel geopend natuurlijk. En als je zegt van je bent uh, militair en ze hebben gezegd van ja, we blijven gewoon in kampementen wonen. Dan blijf je erin wonen, want dat was eigenlijk de afspraak toen de tijd. Maar oké, okay, tijden veranderen. Maar toch, die afspraak blijft staan. Nou, laten we eens even omschrijven hoe het er nu hieruit zit. een grote feesttent midden op het, uh, op het terrein. Ja. Uh, er zijn een aantal medebewoners, uh, vrijwilligers, ja, mede vrijwilligers ja. Ja, okay. die hier uh, mee aan het helpen zijn. Er wordt een groot podium opgezet. Het is afgezet met uh, zwart plastic. Uh, aan de andere kant zien we, wat er blijft ook zo vreemd als hier, de gevangenis in invloed. Ja. Hè? De extra beveiligde gevangenis ja, zelfs. Maar dat, uh, en aan de meer, andere dat... kant het, uh, de, kazerne, de militaire kazerne. Het is... En daarin leven jullie tussenin. Juist. We nodigen ze ook uit. Maar het blijft een hele vreemde omgeving. hè? Militaire ja. kazerne, gevangenis en een Molukse Ja, Ja, ja, ja. Nou, we zijn niet anders gewend. De goede buren geworden, ja. jakarta kid. jakarta kid. jakarta kid. En die gaat morgen optreden? Die gaat optreden. ja. ja. ja speciaal overgevlogen ja. en ik woon in uh, Jakarta maar ik uh, kom oorspronkelijk uit uh, Vught uh, Ik Ik ben hier ja. geboren getogen waarom teruggegaan naar Jakarta ik of waarom naar Jakarta voor de muziek ik ben muzikant ik ja. speel saxofoon hoe ja. kijkt u er nou tegenaan 60 jaar is in Nederland u, u bent naar Indonesië ja. gegaan komt weer terug ja. u kunt de werelden zien hoe kijkt u er nou tegenaan uh, ja sowieso zo, zo gezegend hè? dat ik uh, het van allebei de kanten kan zien hè? vanuit Indonesië vanuit Nederland toch ook wel blij dat ik hier ben geboren de beste invloeden in mijn muziek terugkomt dan. Hè. The best of both worlds, zeg ze Ja, dan. zeker. Ja, dat ik echt mijn roots heb ontdekt, hè. waar ik ook eigenlijk vandaan kom. Hè. De Molukken. Ja, dit is, hier is het eigenlijk ontstaan. Hè. Ik bedoel, zonder dit zou, zou ik niet eens leven. Hè. Maar u bent wel vertrokken. Ja, maar ik ben ook altijd heel erg blij om terug te zijn. Dat wel, hè. Komt u hier thuis of bent u daar thuis? Nee, hier is toch thuis. thuis. Daar ook thuis op een andere manier, maar hier omdat er allemaal familie zitten en mijn neven en nichtjes is hij wel thuis. Ik ben hier geboren en getroffen. Ja, fijne feestdag. Ja, de bijdrage vanuit Camp Lunette in Vught was van Theo Verbruggen. Zo dadelijk, tijd voor de Tros Show. Peter is er samen met Diewertje... Dat wordt gezellig. U kunt uh, dan gaan luisteren. Nou, onder andere het verhaal over de Vinnen. Geen geld voor uh, de Vinnen. Geen geld van Finland en de Grieken. Daar gaan ze het over hebben. Ze, ze hebben het ook, want ik zag Peter al binnenkomen met een wijntje onder de arm. Over de wijn van AC Dizi. Verder hebben ze het over Spanje. De Spaanse voetballers die in staking zijn. Dat allemaal zo hier op deze zender op Radio 1.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 En de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il is aangekomen in Rusland. Dit is zijn eerste officiële bezoek aan dit land sinds 2002. Kim zal onder meer een ontmoeting hebben met president Medvedev. Gisteren maakte Moskou bekend dat Rusland 50.000 ton tarwe naar Noord-Korea stuurt... waar honderdduizenden mensen kampen met een tekort aan voedsel. En dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. Op dit moment trekken we wolkenvelden over het midden en noorden van het land. In het zuiden schijnt inmiddels de zon volop en het is actueel 13 tot 16 graden. De rest van de ochtend blijft het overal droog en het warmt ook snel op. In het noorden blijven wolkenvelden aanwezig in de rest van het land komt de zon er goed bij. Vanmiddag dan krijgt de zuidelijke helft ook de meeste zon. Het noorden moet het ook dan nog doen met vrij veel bewolking. Het wordt 20 graden op de Waddeneilanden tot 23 à 24 in het binnenland. En in Limburg wordt het lokaal zelfs 25 graden. De wind die is zwak tot matig en komt vandaag uit het zuidwesten. Morgen zondag begint de dag nog vrij zonnig, maar overdag raakt het steeds meer bewolkt. In de loop van de middag ontstaan er buien en daarbij is er met name in het zuidoosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 22 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Na het weekend blijft de kans op buien en de temperatuur blijft op een zomersniveau. Dit is Radio 1. Tros Show. Presentatie Peter Debie en Diebertje Blok. Goedemorgen, het is net twee minuten over half negen geweest. Hartelijk welkom bij de aflevering 1544 van Nieuws Show. Ja gaat rap. Ik ja. ga vertellen wat, uh, wat we gaan doen in deze uitzending. Na 9 uur dan vertelt Frans Hoebe over de tijd die hij begin jaren 50 doorbracht op een katholiek jongensinternaat. Hij spreekt uit eigen ervaring dus over het gezag, de moraal en vooral ook de zwijgzaamheid van de kerk. Daarna bespreken we met Jan Breeman de ophef die er in India is ontstaan, nou zeg maar gerust volksopstand... over de weinig doortastende wijze waarop de regering... de onuitroeibare nationale hobby aanpakt, het, de corruptie. Om half tien, even over van Lowlands, is hier muziekengoeroe Jandau Kroeske... onder andere om te praten over het schaamteloze uitmelken van bekende popnamen. Wat dacht u bijvoorbeeld van acdc er. Het kort op de markt. Ik ja, hij moet er even niet aan denken nog. Heel maar goed. goed zijn. Ja. Een kwartier later bekommentarieert ecoloog Matti Berg... Engels onderzoek dat het bewijs heeft geleverd... voor iets wat men allang vermoedde. Namelijk dat soorten migratie... Uh, plaatsvindt door opwarming van de aarde. Na tine, een gesprek met filmrecensent Koen van Zwol. Hij volgt de enfant terrible Lars von Trier de afgelopen maanden op de voet... in de aanloop naar het verschijnen van zijn nieuwe film Melancholia... die volgende week in ons land gaat draaien. Correspondent Lex Rietman die hebben we ook even aan de telefoon... over de conflicten die ten grondslag liggen aan het uitstel... van de eerste speelronde in de overvolle Spaanse voetbalcompetitie... Ze krijgen ook wel alles voor hun kiezen daar in Spanje. En Ingrid Hogervorst is Suzanne Boeken van dienst vandaag en tot slot een gesprek met schrijver Atte Jongstra over het gevaar van een opera, de opera De Stomme van Portici, die uit angst voor oproer uit angst voor een splitsing van België niet in Brussel kan worden opgevoerd. Zometeen aandacht voor namaakbiologische producten... maar we beginnen met de Finse constructie, zoals het nu al heet. Precies. Het reddingsplan voor Griekenland namelijk... staat wellicht op losse schroeven nu, Finland op eigen houtje. Een deal heeft gesloten met die armlastige Grieken. Die laatste hebben zich namelijk bereid getoond een onderpand van... nou, er wordt in ieder geval gezegd, ergens tussen de 500 en 1 miljard... Euro, 500 miljoen dan, eh, te verstrekken aan die Finnen... als die meedoen aan het Europese steunpakket. En als Griekenland die steun dus niet terug kan betalen... mag Helsinki die miljard euro houden. Plus de rente natuurlijk nog. Die deal is dus niet goed gevallen in andere Europese lidstaten. De Nederlandse minister van Financiën, Jan-Kees de Jager... die voortdurend zoekt naar draagvlak voor steun aan Griekenland... ontkende gisteren dat er sprake is van een overeenkomst... tussen die beide landen... We houden de omstreden deal tegen het licht. Met econoom Jaap van Duin. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, Hoe hebben ze dat toch voor elkaar gekregen, die finnen? Nou ja, het stond kennelijk in één regeltje in die verklaring... die aan het eind van die vergadering waarvan uh, Rutte nog zei... Ik was aan boord, u even niet. Komt u er ook bij. Ik heb alles gevolgd, maar hij had ja. dus dit kennelijk niet gevolgd. Het stond er gewoon in. Nou, uit het verhaal maar bleek niet, niet met Finland genoemd, maar wel kennelijk dat land afzonderlijk regelingen kon ja. treffen. En, en, en Rutte had de hele vergadering, bleek achteraf, naast die Finse premier gezeten. Had niet in de gaten ja. dat hier de maar hoofdprijs binnengeslagen. Hij is heeft. niet zo goed in getallen, is wel gebleken. Hij heeft ook ah. een keer geroepen dat we 100, de staatsschuld met 100 miljoen er toeneemt. Toen dus ja. zat er ook 40 procent naast. Dus hij is daar niet echt goed in, maar ja... Wat ik interessant vind, is dat het laat zien de twee uitersten van Europa. Aan de ene kant Griekenland, eh, hoog op de corruptieranglijst. Aan de andere kant Finland, helemaal onderaan de corruptieranglijst. Dus het ene land kan tegen barre omstandigheden, redt zichzelf. En het andere land gaat de straat op als er problemen komen. En die Finnen zeggen dus, ja, gegroet, wij hebben ons altijd zelf moeten redden. Uh, wij willen een onderpand. Ja, dat... Een heel merkwaardig onderpand. Want normaal uh, zeg je, mag ik grond of uh, ja. een huis? Een vliegveld. Uh, maar als je dus een miljard leent en je vraagt die miljard terug aan onderpand... dan leen je toch niets? Ja, dan eigenlijk. zou ik als Griekenland zeggen, nou houd dan maar, want uh, uh, ik krijg dus niks. Maar even ja. nog uh, één ding. Is het nou zo dat je dus als Europa geld leent aan die Grieken... dus eigenlijk Finland, ik geloof dat die 500 miljoen of zo leveren... en die gaan dan onderhandelen over datzelfde geld... Dat die Grieken ja. dan weer. Is dat werkelijk zo? Dat is toch bespottelijk? Ja, nee, maar goed. Het geeft dus aan dat er dus geen draagvlak is voor. Uh, zeker niet in Griekenland. Voor die steun aan. aan, aan zo, sorry, in in Finland, Finland. Voor die ja. steun aan Griekenland. Dus, eigenlijk maar, wil Finland Griekenland dus niet helpen. Daar komt tegenover. Eigenlijk willen ze niet helpen. En zij vermoeden dat er onder de bevolking geen draagvlak voor is. Wat ook zo is. En dat geldt ook voor andere landen. Dus de worsteling is nu. Hoe krijgen we het er doorheen gesleept? Aan de ene kant om de Grieken van straat te houden. Hè, want daar gaat denk ik straks een revolutie uitbreken. Aan de andere kant om in Noord-Europa de bevolking van straat te houden. Kijk, ze kunnen op dit moment niet doorpakken. Uh, eigenlijk vind ik had die zomervergadering gebruikt moeten worden om te zeggen: jongens, laten we onze knopen tellen. Uh, Griekenland gaat niet alles terugbetalen. De markt is schatten in dat maar 60% van iedere duizend euro wordt terugbetaald. Combineer dat met een uittreden uit de euro. Noem het maar tijdelijk. Maar combineer dat met elkaar. En begin dan met een schone lei. En waarom doen ze dat niet? Ja, omdat er te veel gezichtsverlies is. Natuurlijk dat europroject. Dat was vanaf dag één. fout als het gaat om landen die er niet bij worden. Griekenland had al 100% staatsschuld in 2000. Italië trouwens ook. Dus volgens de regels die er al vanaf 1997 gelden. mochten ze er niet in. Dus met andere woorden de politieke wenselijkheden hebben gedomineerd over de economische realiteit. Nou, vanaf dag één ben je dus fout. Vervolgens mm. komt er een recessie in 2001. Dan gaan de Fransen en de Duitsers de eigen regels overtreden. Tijdens de wedstrijd worden de spelregels aangepast. U stond buitenspel, ja, maar nu we veranderen de regels... nu staan we niet buitenspel. Dus de geloofwaardigheid is 0,0. En... Ja, die Finnen, en denk ik ook Duitsers en Nederlanders... die denken, ja, wat krijgen we nou, zeg. Bedoel, ze houden zich niet aan de regels. We, we construeren een eurozone... Ze versteren het voor ons in feite. economisch feintje. eigenlijk vanaf dag één fout was. Ja. He? Dus het was politiek wenselijk, maar economisch onzin. Je kunt niet een land als Finland... wat compleet anders is, niet alleen qua structuur... maar ook qua mentaliteit van de bevolking kun je samenvoegen in één Unie met land lands Griekenland. Waarom hebben de Amerikanen en de Canadezen... nooit besloten om met één dollar verder te gaan? Amerika heeft de Amerikaanse dollar, Canada heeft de Canadese dollar. Het antwoord is, omdat die economieën verschillend zijn... wat denk je dan nou van Griekenland in het zuiden... drijvend op de uh, toerisme, op olijfolie en van Finland, waar hardwerkende, goed opgeleide Finnen... Uh, uh, zich proberen wat welvaart te verwerven. Dat past niet bij elkaar. En dat komt dus nu tot uiting in... Ja, die Finnen die zeggen, dan wil ik ook mijn geld terug. Op een hele rare manier. Want ja, als je onderpand uh, in euro's krijgt... dan moet de ontvanger zeggen, nou, houd geld maar. Want uh, he, bedoel, ze hadden nog een eiland. Ik heb gisteren uitgerekend, Samos is ongeveer... 1 miljard waard. Ja, maar goed, het schijnt te onbebouwd, lastig te zijn onbebouwd. om Samo's uh, naar, naar Finland te slepen. Om nee, daar, uh, maar vroeger had Schiedermond de Koog had ook een uh, Duitse eigenaar. Oh ja? Een Duitse Maar Je hoeft het toch niet per se je eigen land te hebben. Nee, moet je daar je mee? Het, het kan Grieks zijn. Nou ja, dan heb je dus een onderpand. Dan kan je zeggen, dan ga ik dat te gelden maken. Of oh, dan ga je wat. daar een casino nee. beginnen, of kan die schelen wat. Uh, je stuurt er lastige vinnen naartoe, waar je wil? Nee, maar goed, het is allemaal niet serieus natuurlijk. Maar nee. laten we zeggen: uh, kijk, als je onderpand gaat vragen voor iets waar je normaal je garant voor stelt. Ja, dat is ook raar. Hè? Ik bedoel, de hele notie van die steun aan Griekenland is natuurlijk dat wij, ook Nederland... wij staan ook inmiddels voor iets van 50 miljard garant. Ik bedoel, als ik een Kamerlid was geweest had ik gezegd... kunt u me even voorrekenen wat er gebeurt in Nederland... wanneer, laten we zeggen, 20% van die gelden die wij uitlenen niet terugbetaald worden. Nou ja, dan kom je dus van Nederland al 10 miljard... want dan gaat de garantie ingeroepen worden. Ja. En dan zegt dus de andere partij, mag ik even vangen, want nu stond garant... Toen zei de jager, toen dat aan de orde kwam, zei... nee, het heeft geen invloed op de begroting. Ja, hallo, het heeft geen invloed op de begroting nu. Maar als wij garant staan, kan het moment komen... dat de garantie wordt ingeroepen en dat wij dus moeten storten. Nou, die Grieken hebben dat dus willen voorkomen door te zeggen... mag ik nu vast? Een onderpand hebben op een soort geblokkeerde de rekening, hebben dat. belegd in Duitse staatsobligaties, ja. maar dan een soort escrow-account. Ik bedoel, bij de notaris zet je het geld weg. En mocht het fout gaan, dan kan ik daarop uh, trekken. Dus die willen eigenlijk geen geld geven, want die willen dus 100% garantie. Maar, maar inmiddels willen, kijk, de Finnen willen dat. Inmiddels zeggen een heleboel andere landen... Nou, nou als de Vinnen dat, uh, dat krijgen, ja, Regen, nou dan ja, willen wij dat, dat ook. Dat dus eigenlijk wil niemand, of, of zijn, nee, willen de meeste landen nee. niet lenen aan Griekenland. Daar nou, komt het ja, toch op neer. Daar gaan steeds die vragen over. Kijk, daarom zeg ik, als je nou één stap terug gaat... als ze van de zomer hadden zeggen, jongens, het spijt ons zeer, maar dit is het nu... Laten we tot afstempelingen van die Griekse schuld komen. Iedereen neemt zijn verlies. De, de houders van al die obligaties. Pensioenfondsen, die ze meestal al genomen hebben die verliezen. Mm -hmm. uh, banken, uh, overheden. Uh, ECB, he, die ze ook gekocht heeft tegen marktprijzen. Die heeft misschien eens zoveel verlies. Zet er een streep onder en geef nieuwe obligaties uit. Laten we zeggen, waarbij je voor iedere 1600 uh, ontvangt. He, dat is wat met Argentinië is gebeurd. Maar nu zijn ze de controle over het spel compleet verloren. Want ze hebben dat dus niet gedaan. Ze hebben gezegd, we gaan door. We gaan door met steunen. Nou, toen dacht ik zelf even, het wordt misschien rustig. Hè? Want, ik bedoel, als die deal met Griekenland is gesloten... Griekenland zou dan tot 2014 genoeg hebben. Hè? Ik bedoel, ze konden gewoon eindeloos trekken op dat steunfonds. Nou, nu komt er weer gedoe. De markten corrigeren. En, en force ook. Uh, consumenten worden onzeker. Eigenlijk hebben ze nu de controle over het spel verloren. Want nu alsnog die beslissing nemen Griekenland uh, uit de euro. Ja, dat boel, is zo'n dat... enorme gezichtsverlies. He, bedoel, het gaat volgens mij in Europa alleen nog maar over gezichtsverlies. He. We hebben iets gedaan wat eigenlijk fout was. Nou, ik zou dan zeggen, na elf jaar, jongens beter een halve keer dan een hele gedwaald. Laten we een streep onder zetten. Dat kunnen ze dus niet opbrengen. En nu zitten we in de fuik, want nu moeten we dus eindeloos maar blijven steunen. En dat ja, hoeft dus maar... niet te betekenen dat je een streep onder de hele euro zet? Absoluut niet. Nee, want kijk, voor mij, de euro is de voortzetting van de D-Mark... Dus al die landen die Duitsland kunnen volgen, hebben geen probleem. Wij hebben geen probleem. Frankrijk heeft probleem. Zelfs Spanje denk ik niet. Nou, Italianen hebben altijd schulden, maar die sparen relatief veel. Die kunnen dat wel, wel oplossen. Maar Ierland, Ierland is natuurlijk veel meer gekoppeld aan Engeland. Hè. Die hadden gewoon de punt moeten houden. Voor Griekenland is de euro is het paard van Troje. Ze hebben het paard van Troje binnengehaald. Sinds de euro is de Griekse economie verder weggedreven van de rest van Europa door te hoge loonstijgingen, door niet concurrerend te worden. Griekenland heeft nu een munt die 20% overgewaardeerd is. Dus dat had Argentinië ook met de dollar. Die hebben gezegd, jongens, weg ermee, want dit houden we niet vol. Griekenland moet zich nu letterlijk kapot bezuinigen. Als ze dit willen volhouden, moeten ze jaarlijks de lonen laten dalen met 5%... en dan volgend jaar weer 5%. Nou ja, over twee jaar staan ze allemaal op straat natuurlijk. Want dat, kan, dat brengt zo'n land niet op. Uh, maar... Vinden wel... Maar Grieken niet. Maar hoezo dat gezichtsverlies? Want als ik, als ik u hoor, dan als, als nu alsnog die beslissing wordt genomen... ik denk dat de meeste mensen gewoon op de straat dat, daar heel erg blij mee zouden zijn. Nou ja, de, de, de Grieken in ieder geval. Ik denk voor Griekenland zou het een zegen zijn als de, de aardig van die schulden afkomen. En schulden worden uiteindelijk nooit afbetaald. Ja, maar ik denk voor afbetaald. Nederland ook, als je de, mensen, de meeste mensen zou vragen. Nou ja, en in Finland dus nou ja, ook, en in meer landen. De reden waarom het niet gebeurt is dat iedereen roept uh, het besmettingsgevaar. Als Griekenland valt, dan gaat Portugal en dan gaat Ierland. En daarna komen dan Spanje en Italië. Oh, Alle zwakke werd... eurobroertjes eigenlijk. Ja, maar dat moet je dus niet, denk ik, te zwaar uh, uh, aanzetten. Want het is nogal wat voor een land om, laten we zeggen, door te maken wat uh, Griekenland doormaakt. Je staat onder curatelen. Ze staan de komende 10, 20 jaar onder curatelen. Dat willen de trotse Spanjaarden zich niet laten overkomen. En de Italianen ook niet. Dus ik denk dat het besmettingsgevaar is beperkt... tot twee landen die niet concurrerend zijn. Eh, Portugal en, en, en Griekenland. En tot Ierland, wat een huizenmarktprobleem had. En wat eigenlijk al vanaf dag één had moeten zeggen... jongens, wij horen meer bij het Griekse pond met onze punt... dan dat we bij Europa horen. Want die, ja, maar, maar de Ieren die kunnen wel lijden, moet ik zeggen, met de lange ei. Die, die, dus die noordelijke landen... Die brengen het op om door de pijn. Hè? Estland heeft de euro geadopteerd. Estland heeft de diepste depressie gehad die je kunt voorstellen. Maar ze moesten en zouden bij Europa horen weg van het Russische juk. Hè? Ik bedoel, die hebben dus onder Rusland gezeten, Finland ook. Dus die landen, ja. koude klimaten, strenge mensen, eh, opofferingsgezind... tegenover Griekenland wat het niet kon opbrengen. Hij zei, jongens, herken de fout... He, ga niet eindeloos door, want nu zit je er voor jaren aan vast... en het verzet van het volk gaat toenemen. En als er nu niet ingegrepen wordt... en er wordt dus alsnog geld aan Griekenland geleverd nu... Nou ja, is dat een, dan een soort blanco check eigenlijk? Want dan nou, kan je waarschijnlijk uh, helemaal niet meer terug. Nou, nee, dan, dan blijf je dus... Ja, want laten zeggen, met het geld te sturen wordt Griekenland niet concurrerender. Ze hebben nog steeds een overgewaardeerde munt. Dus eigenlijk zeg je dan, als je dus nu zegt ja dan moet je volgend jaar ook zeggen ja, want je kan er niet meer terug. En dan krijg je dus wat dan heet de transferunie. Dan gaan we dus geld overbrengen van het noorden naar het zuiden. En vandaar mijn vraag, minister Diager, wat gaat ons dat kosten? Reken eens voor. De ambtenaar zei, dat weten we niet. Ja, dat is natuurlijk onzin. Ik bedoel, je kan een schatting maken. Als wij voor 50 miljard garant staan en er komt 20 procent niet terug... en het zal wel meer worden, dan moeten wij dus 10 miljard betalen. Nou, dan kan je gaan vergelijken die bedragen... met de bezuinigingen die we nu doorvoeren dat gaat in die orde van grootte komen... dat wij nog eens een keer 10 miljard moeten gaan bezuinigen. En is er ook een kans dat er helemaal niks meer terugkomt? Nou, de markten schatten in iets van uh, zeg maar 50% tot de helft... 50% tot 6% komt terug. Bij Argentinië was het overigens maar 20%. Want hoe langer je doorgaat, hoe erger het in zekere zin wordt. Griekenland is een bedrijf waar ieder jaar geld uitloopt. Cashflow negatief heet dat... Dus een bank zou lang gezegd zijn, jongens, stek het uit, stop ermee... want iedere gulden die we nog sturen of euro, ja, die zijn we dus kwijt. Dat hebben we dus met Griekenland nu ook. Maar er is toch een hele duidelijke reden om uiteindelijk nu toch op een of andere manier in te grijpen, Want je ziet dus op de financiële markten dat het fout landen gaan schuiven. En je denkt toch niet op het ogenblik dat er iemand nog zo gek is... om vanmiddag naar de blokker te gaan en een grote ijskast aan te schaffen. Die denkt, nou, wacht even, we wachten nog wel een half jaar. ja. Maar nu gaat dus het volk gaat het eigenlijk overnemen. Ik bedoel, de, de consumenten worden pessimistisch. In Duitsland, 88% wil de D-markt terug, nu, op dit moment. Terwijl Duitsland niet eens een probleem heeft, want de euro is de D-markt. Dus, dus men laat zich dicteren straks door wat het volk op straat... en de economie natuurlijk, via een, een, een, een dalend consumentenvertrouwen... wat heel hard daalt nu. Ik ben er geweldig van geschrokken... Overal is het consumentrouwen hard gedaald. Dus mensen, ik zou zeggen: jongens, koop geen huis nu. Hè? Ik bedoel, wees een beetje voorzichtig de komende jaren. Maar wat als moet je wel doen als je doen, nog doen, een centje hebt? Beleg het in opkomende markten. Hè? Latijns-Amerika? Nou Azië? China, de Chinese economie groeit dit jaar met 9 procent. Ja. De, de maar prim, de Chinezen prim prim gaan hier toch ook wat van merken. Dat kan toch niet anders? Nou ja, die beleggen nog steeds vrolijk in, in euro's. Die beleggen trouwens ook heel vrolijk in, in Amerikaanse dollars. Die, die moeten wat met hun geld doen. Die moeten ergens mee maar naartoe. Misschien gaan ze meer dingen in, in Griekenland overnemen. Vliegvelden kopen. Ik bedoel, ze kopen land in, in Afrika. Ja, kan dit ook? Dus ik denk, de Chinezen gaan hier uiteindelijk geweldig van profiteren. Oké. Okay. Hartelijk dank voor de uitleg. U hoorde, econoom Jaap van Duin, over de omstreden deal... Dus tussen Griekenland en Finland. De Finnen hebben gunstige voorwaarden bedongen voor hun lening... aan het bijna failliete Griekenland. Maar daarmee staat het reddingsplan voor Griekenland... dus onder behoorlijk grote druk. Meer hierover nog uitgebreid bij onze collega's van Kamerbreed om 11 uur. En, uh, Ja van Duin, uw, uw boek De Schuldenberg, dat verschijnt dinsdag, hè? Aanstaande dinsdag, ja. Oké, okay, allemaal... Zeggen, leest het allen, want het gaat ook om, uh, over Griekenland en Finland en, en andere... Maar zuiden. ook over onszelf. Het gaat ook maar vooral ook over, over de schulden, de zelf, die, over wij onze als... schulden als die wij als burger hebben. Meer Zo. informatie allemaal te vinden. www.nieuwshow.nl. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Onlangs onderzocht een Pools nieuwsblad hoe, het er in dat land, hoe er in dat land massaal gefraudeerd wordt met biologische landbouwproducten. Was de biologische handel in Polen voorheen het weinig rendabele domein van een handvol idealistische ondernemers? Na 2004 werd het een bloeiende bedrijfstak, mede dankzij de Europese subsidies die biologische boeren kunnen opstrijken. Hierdoor, en door het ontbreken van strikte eisen aan biologische producten... is de weg vrij voor fraudeurs en bloeit de nepbiologische handel welig. We praten erover met Bavo van den Itzert. Hij is interim-directeur van Bionex. Het is een organisatie voor duurzame biologische landbouw en voeding. Een heel goedemorgen. Ja, ik denk weinig eisen en dikke subsidies. Dan kan het u niet verbaasd hebben dat er uh, flink mee geklooid werd. Nou... Ik is een ja, ik, ik, ik, ik wil natuurlijk wel uh, iets, iets uh, nuanceren. De uh, Poolse uh, situatie in Polen is dat het een land is met een enorme productiepotentie. Die eigenlijk nauwelijks uh, uh, goed gebruikt wordt. Uh, nog grote stukken, ja, wij noemen dat virgin soil. Het zijn eigenlijk braakliggende uh, uh, gronden waar een paar boompjes staan. Virgin uh, soil paar... vind ik veel mooier klinken. Maagdelijke ja, gronden. Maagdelijke ja. gronden. Ja. Uh, en wat er nou gebeurd is... is uh, dat er via subsidiemogelijkheden... Uh, voor dat soort, dat soort uh, gebieden... Uh, er een, een mogelijkheid kwam voor boeren. Uh, maar ook voor juristen die dat uh, in de gaten kregen. Uh, om dat soort uh, gebieden uh, veel hectares... Uh, Zeg maar in die subsidieregeling te krijgen. Want de Polen wilden gewoon biologische nee, zaken stimuleren. Nee, nee, nee. Ze wilden wilde die ze subsidies. Wilde, ja, en zeg maar de, Al over, maar. de, de, over, de overheid wilde, oh. wilde natuurlijk wat stimuleren. Nou. En de boeren uh, wilden het geld, uh, hebben het geld ook uh, gekregen. Maar we hebben helaas geen biologische producten daarvoor nee. teruggekregen. En krijg je trouwens even als, als, als boer meer subsidie krijg je, krijg je van Europa als je biologische producten verbouwt dan, dan een gewone boer, om maar zo te zeggen? En nou, op dit moment niet. Er zijn een paar aanvullende regelingen uh, en dat loopt een beetje vooruit op de landbouwhervormingen uh, die in 2013, uh, uh, waar, waar nu hard aan gewerkt wordt, om eigenlijk meer, het is nu gewoon een hectare steun. En dat is eigenlijk voor iedereen. En dat gelijk. was toen ook. Dus het, er was ja. geen enkele reden om, dan, om het om dan biologisch, zogenaamd te gaan vermelden. Nee, maar wij hebben tot en met uh, 2000 hebben wij ook in Nederland een regeling gehad uh, dat boeren die omschakelen van gangbaar naar biologisch. Uh, dat is een kwetsbare periode voor, mm -hmm. uh, voor boeren, want ze moeten uh, een aantal. Uh, ze moeten gaan afzien van, van kunstmest en van, van bestrijdingsmiddelen. De productie wordt de lager. Dus, ze moeten hun, ja. eigenlijk hun bedrijfsvoering omzetten. Ja. Uh, maar op het moment dat zij dus in de omschakeling zijn, uh, kunnen zij hun product nog niet als biologisch verkopen. Mm. Het moet namelijk eerst opzetten. En wie betaalt dan die tussentijd? Nou, daar waren die subsidies voor bedacht Aha. dat je een stukje extra Juist. ondersteuning krijgt Juist. om die periode te overbruggen. Oh, ja. In Nederland uh, is dat uh, in, in 2000 of, of 2002 is dat gestopt. Omdat uh, de markt voor biologisch gunstig werd. En er kwam een programma vanuit de overheid. Met een convenant, met uh, supermarkten, met, uh, met whatever de boeren Om gezamenlijk mm -hmm. de maar markt te hoe, hoe ging het daar nou in Polen? Ze hadden de kisten allemaal klaarstaan met de stempels. Uh, Biologische bouw. <laughs> ja, en, en, en, en, en dan roept de boer tegen zijn knecht: <laughs> kom op. Uh, we hebben nog kunst mee staan, uitrijden maar. Nee, nee, nee. Dat, is, dat, nee. dat is dus niet wat er gebeurt. De, wat, wat er gebeurt is dat de subsidie voor, uh, voor de omschakeling uh, getoucheerd wordt. Maar dat er geen product komt. Want het zijn eigenlijk geen productiegronden. Oh, ze maken helemaal niks. Er staan een paar He? walnootbomen en er komen een paar zakken vanaf. En dat is het. En dat gaat waarschijnlijk het familiegebruik in. Uh, oh, het is maar dus dat niet is zo het. dat er producten nee. wel komen waar, nee. oh, die zogenaamd biologisch nee. zijn, maar dat niet zijn. Nee. Oh. Kijk, wat, uh, en daar is... is geen controle op? Daar is geen controle op dat is het zwakke punt in het systeem. Nou, dat hebben ze geconstateerd. Als u dit nou weet, waarom zit u dan hier... waarom zit u dan niet walnoten te kweken in Polen, lijkt mij? Ja, omdat, uh, omdat ik voor de biologische sector zit. Oh! <laughs> Die, maar u, bent natuurlijk, u weet het. en u bent niet de enige. De overheden weten het ook daar. Dus wa waarom gebeurt ja, er niks? Ja, nou, dit is een verhaal wat, wat, uh, wat natuurlijk al een paar jaar uh, uh, aanwezig is en waar de Poolse overheid uh, nu ook maatregelen opgenomen heeft. Dus het is niet iets wat nieuw is. He, het, uh, u noemt zelf, zelf al het jaar, jaartal 2004. En uh, de Polen zijn dat ook aan het dichtzetten. Want om hoeveel geld ging het eigenlijk? Dat, uh, sorry. Moet ik u het nou, antwoorden? bij benadering... Dat durf ik echt niet te zeggen, maar dat gaat om Maar meneer Van inmiddels doet het verhaal de ronde... dat die producten die daar vandaan komen... zogenaamd met biologische enzovoort, stempels en allerlei papieren... dat het allemaal gewoon niet deugt. Ja, en dat is dus niet waar. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Nee, maar dan vind ik het ook leuk om wat te vertellen... over hoe het Nederlandse bedrijfsleven... die ook als Nederland, hebben we ook in de biologisch, net als in de gangbare voeding, een draaischijffunctie uh, in import en export. Nederlandse uh, importeurs zijn vanaf de jaren 70, 80 ontstaan... in de biologische sector. En we hebben een stuk of uh, uh, tien die internationaal uh, werken... en werkelijk wereldwijd. Uh, en dat is altijd gepaard gegaan met uh, uh, zeg maar het begeleiden van uh, projecten in die landen... om de biologische uh, bedrijfsvoering goed te krijgen. Hmm. Want vanuit die verantwoordelijkheid van die bedrijven... om zeg maar, de Europese markt uh, te voorzien... Je moet wel behoorlijk spul leveren. Dan moet je wel dat behoorlijk het... spul leven. anders hou je het echt niet vol. Maar en waarom de... is dat in Polen niet gelukt dan? Nou, wat je ziet is dat uh, ook Nederlandse bedrijven in Polen actief zijn daar hele mooie producten weghalen. Omdat ze weten met wie ze zaken doen... hoe het bedrijfsstructuur... hoe de, de, de landbouwstructuur in elkaar zit. Uh, en daar hele goede biologische producten weghalen. Dat is het probleem niet. Het probleem... en dat, dat geldt overigens... Uh, hoe verder je uit... Uh, nou ook enkele Europese landen... Uh, hebben wij wel eens enige zorg om. Maar je moet echt... in het biologische verhaal moet je echt weten... Uh, met wie je zaken doet... Nee, maar dat is helder dat, dat u dat, is, zegt. En dat is in Het alle probleem dat is... u natuurlijk nu heeft... A, ah, ik, ik formuleer het net van... Inmiddels is dus de lokroep dat uh, uh, uh, Polen weliswaar hier spullen aanlevert... maar dat er niks te biologisch is. Maar het verhaal gaat natuurlijk nog verder. Ja, dat doen ze in Nederland ook, joh. met die eieren klopt het ook niet. Die stempels klopt ook allemaal niks van. Dus u heeft zo langzamerhand een probleem, nou, of niet? Nou, dat, ik geloof dat dat niet zo is. Uh, ik geloof dat de consument heel goed begrijpt waar biologisch voor staat... En, uh, en dat ook uh, waardeert. Groei uh, dit uh, eerste half jaar is 32 procent in de, in de supermarkt. Wettelijk is het zo dat uh, alle bedrijven in Europa die biologisch produceren... minimaal één keer per jaar uh, bezocht worden door een controleur en doorgelicht worden. Dat is uh, in Nederland uiteraard ook zo. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij maar één organisatie hebben, Stichting Skal... Die alle Nederlandse bedrijven controleert. Dus ook kruiscontroles kan, uh, kan doorvoeren. En wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij een overheid hebben. samen met die, con die controleinstantie. die ook een heel scherp toezicht houdt op de kwaliteit van die import. Hmm. Als je hier dus biologische. als je als Nederlandse consument hier biologische producten koopt. dan kan je er zeker van zijn dat het ook daadwerkelijk biologische producten is. Dan zeg ik 99,9% bent u zeker. Want uh, ook in Nederland. Uh, gebeuren dingen. Uh, en die dingen die je niet kan vertrouwen, dat zijn druiven uit Griekenland... om het vorige onderwerp maar uh, bij elkaar te vegen. Nou... Nee, uh, gaat u hier niet serieus vind ik, op in? Vind ik vind ik niet serieus. Oh. Ik bedoel, ik zal dan een, een kwetsbaar voorbeeld noemen uit onze eigen historie. We hebben een paar jaar geleden een, een kweker gehad... die fraudeerde. Ja, ja dat kan nou, gebeuren. Je. En daarom zeg ik, zekerheid dat is 99,9%. Die... Nou, hartelijk dank. We spraken met interim directeur van Bionex, Bavo van den Itzert, over de frauduleuze praktijken van uh, in naam Poolse biologische landbouwbedrijven. Zometeen uh, het eerste volledige uur van de nieuwshow. Uh, na en met onder andere de gitzwarte kant van het rijke Romeinse leven. Jan-Douwe komt langs uh, om te praten over het uitmelken van bekende popnamen. Zoals bijvoorbeeld AC/DC wijn